Middernacht het begin van zaterdag 28 januari. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Zanger Youssou N'Dour mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in Senegal. Waarom maakte het grondwettelijk hof in Dakar niet bekend? Tegelijkertijd bepaalde het hof dat zittend president Wade wel mee mag doen. Na zijn overwinning in 2000 werd de grondwet aangepast... zodat een president voor nog maar twee termijnen in aanmerking komt omdat dat na zijn verkiezing gebeurde vindt Wade dat hij nog wel meer termijnen kan dienen en het hof gaf hem daarin gelijk. Na de beslissing van het hof raakten aanhangers van de oppositie slaags met de oproerpolitie die traangas inzetten. De oppositie hoopte dat er internationaal meer aandacht zou komen voor de situatie in Senegal als hem de doer mee mocht doen aan de verkiezingen volgende maand. De zanger is in ons land vooral bekend van het nummer Seven Seconds.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 Klaas Strupsteen. Goeienacht. Vandaag werd in het Tropeninstituut in Amsterdam... de jaarlijkse Nooit meer Auschwitz-lezing gehouden... door de Amerikaanse historicus en holocaust-kenner Christopher Browning. 67 jaar geleden werd concentratie-vernietigings- en dwangarbeiderskamp Auschwitz... door de Russen bevrijd. Precies op de dag van vandaag, dus 67 jaar geleden. En dat werd nu in Nederland voor de negende keer met een lezing herdacht... Mijn gast van vannacht woonde die lezing bij, maar nog veel belangrijker is dat hij samen met zijn Poolse vrouw Barbara een indrukwekkend boek heeft gemaakt over Auschwitz. Gedurende ongeveer zes jaar hebben ze daar oneindig veel foto's gemaakt, mensen gesproken, een onderzoek gedaan naar de betekenis van Auschwitz die veel meer behelst dan wat wij er over het algemeen van weten. Hans Citroen, welkom in Kasteluna. Ja, dankjewel. Hoe, hoe was die lezing vandaag van Christopher Browning? Ja, dat was een, een, een verhaal van ongeveer een uur. En uh, dat was op zich was dat wel een... Uh, het was meer een, een, een college was het eigenlijk. Het was een, het was een heel erg technisch... Hij hield het heel erg technisch. Uh, uh, veel statistieke percentages. Maar de, de inhoud was erg interessant. Want het ging over zijn boek Ordinary Man. En uh, dat is een... een, een, een een groep uh, hamburgers die zijn uh, ingeschakeld als uh, executie uh, uh, en die, uh, uh, Hij beschrijft dan hoe gewone mensen zoals uh, jij en ik uh, in staat zijn om, uh, om te veranderen in beulen. Ja. En hij heeft dat, uh, ja, ik, ik ben geen antropoloog, dus hij, hij heeft daar een soort antropologisch gedrag, wetenschappelijk onderzoek op toegepast. Ja. En uh, ik vind dat wel een heel belangrijk aspect. Hè. Dat is dat, uh, zeker ten aanzien van Auschwitz, omdat wij, wij zien Auschwitz altijd als een soort uitwas. Hè. Dat, was, uh, dat, dat gebeurt een keer, maar dat is natuurlijk iets wat, uh, wat in ons zit ook. Hè. Maar, maar het is natuurlijk wel een uitwas. Het was een uitwas, maar het was natuurlijk niet een uitwas die buiten ons, ja. uh, onze eigen range ligt. Maar als je er dan uh, over leest en, je, en zoals ik nu uh, ik heb jouw boek bekeken en je, je ja. laat het allemaal tot je doordringen, dan is het wel ja. Ik bedoel, ik wist het natuurlijk wel, maar het is zo ongelooflijk... iedere keer weer als je dat leest. En dat dat dan gewone mensen zijn die dat ja, doen. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Want wat, dat, wat is dan de kern van wat hij zei? Hoe kan dat? Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld naar, naar, naar Auschwitz gaat... en uh, dat heet dan Museum Auschwitz Bierkanaal, heet dat nu... dan, zit, dan kom je binnen die, die hekken van dat voormalige kamp. Althans, dat denk je. En dan denk je dat dat een, een, een, een uitwas is geweest... van een stel waanzinnige SS'ers. Ja. En eh, dat is natuurlijk niet zo. Het, is, het, is, uh, het, het zit in een constellatie van allerlei andere dingen, zit het ook. Hè? Is het gebeurd? Het heeft ook met allerlei andere dingen te maken dan alleen maar een soort uh, uh, psychisch op hol slaan. Hè? Het is niet zo. Dat, dat is niet zo. Maar waar dat... heeft het dan nog meer mee te maken? Nou, het heeft ook te maken met, uh, met enorm veel ambitie. Hè? En, uh, en het heeft ook te maken met uh, oorlog. Maar ja, dat is de ambitie van het land, van Duitsland. Maar hoe komt het dat mensen dat kunnen doen? Hoe kunnen mensen die tussen de koeien zitten hun hele leven... opeens daar in zo'n kamp allerlei mensen gaan doodschieten... en dat op een gegeven moment ook nog normaal gaan vinden? Nou, dat, dat, weet, dat weet eigenlijk uh, hoe dat nou precies in zijn werking gaat. Dat weet Christopher Browning ook niet precies. Oh. Maar daar heeft hij dan wel onderzoek naar gedaan. En dan krijg je wel een beeld dat dat gebeurt. Hè? Ja. Maar uh, ja, ik moet altijd denken aan het boek De Geverfde Vogel van Kosinski. Dat is een, een, een boek dat heeft erg veel ophef veroorzaakt in de Poolse samenleving. En uh, dat heette de geverfde vogel. En uh, ik heb eens, uh, hij heeft een keer uitgelegd waarom hij dat de geverfde vogel heeft genoemd. Het is zo dat die kinderen die, dan, die ving een vogel... die verfden ze dan in allerlei kleuren, lieten ze weer los... en dan werd hij door zijn soortgenoten werd hij doodgepikt. Hè? Ja. Dus dan werd hij eigenlijk als het ware gedemoniseerd. Hè? Dus ja. dat, dat, hele... dat wisten ze ook, die kinderen? Dat wisten die kinderen wisten dat. Ja, een soort vreed spelletje ja. is dat. Hè? En, en, en uh, eigenlijk zijn, is die... Is die is die hele holocaust, brandoffer, betekent dat eigenlijk. En uh, zo noemen we dan de genocide op de joden. Dat is, uh, daar is een heel groot, geno een, een heel groot uh, uh, demoniseringsproces aan vooraf gegaan. Hè? Ja. Het is zo dat als je uh, als gewone... Uh, man opdracht krijgt om iemand dood te schieten, is het ook beter om iemand maar te gaan haten of iemand minderwaardig uh, te vinden. Ja. Hè? Want iemand die je aardig vindt, ja, die, uh, om die dan dat dood te schieten, dat, dan komt dat veel te dichtbij. Hè? En Met... die doodschieten, dat komt niet meer in je op op een gegeven moment. Ja, dat, dat, dat uh, Christopher Browning die legde in die lezing uit dat uh, mensen die hadden er in het begin hadden. was een grote groep die had daar nog wel wat morele bezwaren tegen. Maar dat sleet uh, na een tijdje. Ja. Dan, uh, mensen gingen dat uh, doen. Dat bataljon, dat heeft geloof ik 33.000 man, man uh, mensen, vrouwen, kinderen doodgeschoten. Dus dan hebben we het over, niet over Auschwitz, maar dan hebben we het over de, de, de, de, de, de, de Einsatzgroep. Hè? Achter de linies uh, is dat. Ja. Want, uh, want als we het over Auschwitz. Auschwitz hebben, dan kijk, wij denken. Auschwitz: dat is het. Uh, dat, dat, daar zijn eigenlijk zo'n beetje alle Joden vermoord. Maar zo is het niet. In Auschwitz, dat, daar, zit, uh, daar zijn een miljoen slachtoffers. Maar in zijn totaliteit zijn er zes miljoen slachtoffers. Ja. Het grootste gedeelte is er dus ja, is ergens helder. anders. Uh, ja, en, en daar werd ook uh, gezegd: van, uh, die, die gaskamers zijn mede ontstaan. omdat dat voor, voor de Duitsers minder bezwaarlijk was. Ja, hè? Precies, omdat ja. het minder belastend was minder dan, belastend, dan het doodschieten ja. van mensen. Ja. Precies, ja. Je kan, kan mensen makkelijker in ruimte inwerken dan, ja. dan dat je ze doodschiet. Nou ja, dat, dat is een van de redenen geweest. Ja. Ja, ja, ja. Er waren ook nog wel in, in, in, in Auschwitz, in het, in, in het kamp Bierkenau nou, waren er ook nog wel andere redenen hoor. Dat ze, uh, dat ze de gaskamers zijn gaan gebruiken. Nou ja, een crematoria vooral ook. Ja. Hè? Omdat uh, uh, de eerste 200.000 man die zijn, uh, die zijn vermoord, die zijn begraven. Maar daardoor werd het grondwater verpest. En uh, die hebben ze toen weer allemaal op laten graven. En toen zijn die crematoria gebouwd. Ja. Uh, want dat, geeft, dat valt ook niet. Uh, ja, als je het even gewoon uh, fysiek uh, bekijkt. valt het ook niet mee om dat allemaal. om al die lijken weg te werken, nee. natuurlijk. Hè? Dat, is een, dat is een geweldig uh, probleem geweest. Dus dat. dat uh, even, even klinisch, hè? We dus ja. praten er even klinisch uh, over. Hè? Hoe, ik hoor het. Want daar worden allerlei mensen. die gaan erover nadenken. Hoe werken we dat weg? Hè? Ja. En, er zijn er, kijk, en dan, dat maakt het ook weer zo gecompliceerd, want uh, Auschwitz is weer een totaal ander kamp... dan bijvoorbeeld uh, Treblinka en Belzec en, en, en, en, en Gelmno. De, de, de be, directe beweegreden om, uh, om mensen te vermoorden is in Gelmno anders dan in, uh, dan in Auschwitz. Gaan we het straks nog over hebben, hè? Ja. over hoe dat in, in Auschwitz iets Auschwitz ja. was. Uh, jij bent kunstenaar, heb samen met jouw vrouw Barbara Starzinska... Uh, dat boek uh, Auschwitz. Uh, ja, en dan krijgen we die uitspraak van de, de Poolse uitspraak van Auschwitzim. Auschwitzim zeg ik altijd. O, o, ook Oswinchum. Oswinchum. Nou <laughs> ja, goed, ja. dat, dat zou ik nog wel een beetje verkeerd doen zometeen. Maar uh, dat, dat is uh, begin vorige maand gepresenteerd. Jullie hebben daar ongeveer zes jaar aan gewerkt samen. Maar, maar Barbara heeft de presentatie niet meer meegemaakt. Nee, nee, nee. Uh, Zij is ziek geworden en overleden. overleden. Ja, ja, ja. O, dat overleden, ja, dat ja. moet ook krankzinnig ja. en, en heel verdrietig zijn geweest voor jou. Ja, dat was uh, tuurlijk. Om dat tuurlijk. zonder haar te doen. Ja. Nou ja, ik heb het. Uh, Barbara heeft uh, Barbara daar werd er op een gegeven moment een hersentumor bij uh, geconstateerd. En Barbara heeft nog natuurlijk uh, het laatste jaar van haar leven heeft ze nog wel intensief aan het boek meegewerkt, hoor. En ze had het heel graag in de in de boekhandel willen zien liggen, maar. Ik moest daar op een gegeven moment gaan uh, verzorgen. En ik, heb dat, ik kon dat niet voor elkaar krijgen. Om dat, en dat boek te maken. En, uh, het, was uh, nee, het was niet op tijd af? Nee, het was niet op tijd af. En uh, het moest ook nog gedeeltelijk geschreven worden. Want ik had, het, ik had wel allerlei hoofdstukjes. Maar, en, en stukjes en artikelen had ik zo bij elkaar geschreven. Maar dan heb je nog geen boek. Want nee. in een boek moet een spanningsboog uh, zitten. Dat moet aan allerlei eisen voldoen. Ja. Een boek. En, en, dat... en, en hoe, ja, hoe was zij daarbij, bij die presentatie? Nou ja, uh, in uh, Je bedoelt? Uh, ja, voor jou. Ingedacht. Bij mij ja, ja, natuurlijk. Ik heb het. Uh, ja, ik heb het niet ander opgedragen, want zij is mede-auteur. Uh, nee, dan kan dat niet. En dat kan niet. Nee, je kan niet iemand iets opdragen aan, aan, aan jezelf. Hè? Dus ik heb. Maar het is wel haar uh, monument uh, geweest. Ik heb het na, na haar overlijden. Ben ik heb ik eerst nog een ja, uh, nog een paar maanden in een soort naschok uh, gezeten. En toen heb ik het weer opgepakt. En toen heb ik het afgemaakt. Zij was wel de. Uh, haar overlijden was voor mij wel een, een hele dwingende reden om het af te maken. Ook. Ja. Ja. Hans Citroen is de gast in Casa Luna tot twee uur zelfs. Want je blijft het volgende uur ook zitten bij ons. Ja. Als, u, als u meer uh, informatie wilt hebben over deze uitzending of andere uitzendingen van Casa Luna, dan kunt u even naar onze website, of eigenlijk de radio1-website, dat is radio1.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de Casa Luna-nieuwsbrief. Uh, en uh, morgen al, maar ook daarna nog, is dit programma, nog, of, ja, en dus ook dit gesprek, nog eens terug te luisteren op de site radio1.nl. En een filmpje van Hans Citroen is te zien op onze Facebook-site... gemaakt door Michiel Drieberger. Hans, um, er zijn veel boeken gemaakt over Auschwitz. Er is heel veel geschreven. Je zou zeggen, er is niks meer aan toe te voegen. Waarom wilden Barbara en jij toch nog een boek maken? Ja, dat... dat, dat, dat, dat ja, kijk, wij wilden eigenlijk heel, aanvankelijk helemaal geen boek uh, maken. Ik kwam daar uh, uh, vijf keer... Per jaar op een gegeven moment. En dat werd bij mij thuis werd dat natuurlijk raar gevonden. Ja, want uh, zij is geboren in. Uh... Zij is geboren in Oswinsum, ja. Dus oh. wij kregen. Wij, wij werden verliefd op elkaar. En, uh, op in moment, Rotterdam? In Rotterdam, ja. Dus wij, en wij kregen. Uh, uh, verkering, zo heet dat, geloof ik. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment, ja, ging ik mee naar Oswinsum. Naar uh, en uh, dat huis van mijn schoonmoeder, dat ligt op loopafstand van het. Uh, van Kamp uh, Auschwitz. En daar heeft mijn opa in gezeten. Die heeft dat overleefd. Dus ik heb wel een hele rare band met die, met die plek ook. En als ik dan thuis uh, uh, vertelde van ja... Uh, toen ik dus uh, vertelde dat Barbara uit Oswinchum kwam... ja, dan, daar, daar keken ze thuis. En dus mij, Auschwitz? Daarvan, en dus Auschwitz, daar keken ze wel van op uh, natuurlijk. En uh, mijn vader zei dan, ga je weer naar je weet wel. Hè, want die kreeg, dat, uh, die kreeg dat woord niet eens uit zijn mond. Je vader? Mijn vader, ja. Want, want zijn vader? Zijn vader, die, uh, ja, die heeft in Auschwitz gezeten. En mijn vader, die, die zat ondergedoken bij mijn moeder... Dus mijn, mijn, mijn vader en mijn moeder, dat was typisch een oh, onderduikhuwelijk. Onderduik, uh, ja. Echt? Dus mijn vader is de oorlog doorgekomen door onder, ondergedoken... Want hoe oud waren ze toen dan, je vader en moeder? Nou, mijn moeder was tien jaar ouder dan mijn vader. Dus mijn vader was rond de 25 en mijn, en mijn moeder was 35. Mijn moeder was pianiste en, en componeerde muziek uh, en dergelijke. En mijn vader was heel erg geïnteresseerd uh, in muziek. Dus dat... Uh, en uh, maar ja, mijn opa en mijn vader, ik weet wel... Uh, dus, dus, dus dat Auschwitz, dat was bij ons een heel erg beladen woord uh, thuis. Hè? Ja. Dus daar, mijn opa en mijn vader, die, die spraken daar dan wel over. Uh, heel erg bespuikt en gedempt en dergelijke. Ja. En ik wist wel dat ik daar... Ik vroeg een keer aan mijn vader, wat is dat dan, dat Auschwitz? En dan zei hij, ja, nu niet, uh, Hans, zei hij dan zo. Dus hij wilde daar eigenlijk niks over zeggen. En ja, ja dat... Uh, dat, en, en dan hebben we het ineens over, over zeg maar, uh, uh, 50 jaar later zit ik ineens, veertig jaar later denk ik, ik reken even snel ja. zo denk ik ook. Ja, veertig ja, ja. jaar later zit ik ineens daar, vijf keer, vijf keer per jaar ben ik daar, net vakantie naar Auschwitz, uh, zij is een beetje lacherig, uh, bij mij uh, mijn zussen en mijn uh, zwagers, bij mij thuis. ja. En ja, dat is wel heel, heel, ja. heel bizar natuurlijk. Ja, dat is bizar dat is een ja, raar ja. toeval. Maar, maar want het is ook een beetje begonnen met een tekening die jij ooit gemaakt hebt ja, ja, ja, over ja, ja, Auschwitz ja, ja, Toen ja, je ja, ja, 16 was volgens mij. Ja, ja, ja. Het is uh, het, kijk dat, dat, dat Auschwitz dat heeft me altijd wel bezig gehouden omdat dat ook een, een soort taboe onderwerp was. Ja, want uh, opa heeft thuis. daar hoe lang heeft hij daar gezeten die opa? Mijn opa heeft daar uh, mijn opa die zat in een van de laatste transporten. Dus dat is een geluk geweest. Die is pas in 1944 is hij uh, naar Auschwitz. Die zat in het transport met de familie Frank ook. Met Anne Frank. Hè? Met Anne Frank, ja. En de familie zat hij in datzelfde transport zat. Is hij daar terecht gekomen. Alleen hij heeft het overleefd. Nee, hij heeft het overleefd. Ja, even voor de... Voor de even wat... Uh, toch nog even een cijfer. Dat is... Uh, er zijn daar ongeveer... Uh, er zijn ongeveer iets meer dan 100.000 Joden zijn daar afgevoerd uit Nederland. En er zijn er 5.000 van teruggekomen. Uit Auschwitz? Uit, nou, uit, niet uit nee. Auschwitz, maar uit, uh, van, van, dat, van de hoeveelheid die is afgevoerd. Gewoon de, de, is alle kampen, precies. Ouais. Ja, die is ook Dels in Sobibor terechtgekomen. Maar Mareke, is de, u, u, uit Auschwitz zijn wij maar Heel weinig. Ja. Er zijn, uh, uh, ik geloof dat er uit Auschwitz uh, ongeveer duizend zijn uh, teruggekomen. En dus, hoe heeft jouw open dat overlegd? Ja, dat is een, uh, daar, daar doet hij heel erg... Uh, uh, uh, jou, daar loopt hij niet mee, uh, mee te koop. Daar liep hij niet mee te koop. Dus uh, je weet het niet? Nou, hoe hij dat nou precies gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar mijn opa was wel iemand met een hele goede een goed inzicht in de maatschappij. Dus die had heel snel had dat systeem van dat kamp had hij door. En hoe hij daar gebruik van uh, kon maken. En hij, uh, op een of andere manier is hij in, in de in de wasserij terechtgekomen. En uh, daar, daar kon die kleding weer en dat kon hij dan weer ruilen voor voedsel. En uh, hij had dat door. Maar mijn opa was een ondernemer. Uh, mijn opa die heeft voor zichzelf moeten zorgen. Die heeft, en die kon dat ook in dat uh, kamp. En de mensen die dus niet. Want uh, er wordt wel eens gedaan alsof alle Joden ondernemers zijn, maar dat is niet zo. Want dat was het grootste gedeelte was natuurlijk gewoon werknemer. En ja. dus die zijn niet gewend om hun eigen spoor te trekken. En mijn opa is gewend geweest zijn eigen spoor te trekken, zijn, zijn, zijn eigen broek op te houden. En dat heeft hij ook in dat kamp uh, gedaan. En hij heeft er natuurlijk uh, relatief kort gezeten. Hij heeft daar ja. een maand of zes, heeft hij, heeft een, een half jaar heeft hij daar gezeten. En toen is hij weggevoerd daar en toen is, is hij ontsnapt, hè? Ja, toen is hij... Nou, hij is niet zozeer ontsnapt... maar hij is, uh, op een gegeven moment had hij door... Dit, uh, dit red ik niet, hij zat in die dodenmars... en toen is hij onder een, uh, onder, in een huis waar ze overnachten... is hij onder een bed blijven liggen... en daar is hij gevonden door twee Nederlandse SS'ers. En, en toen spraken ze Nederlands met elkaar... en toen zei die één SS'er... verrek jij maar bij de Russen. En die heeft hem dus niet doodgeschoten. Dus dat, uh, en uh, toen is hij door de Russen... Is die, uh, die had hem eigenlijk moeten doodschieten? Ja, dat deden ze wel. Ja, ja. Wat achterbleef, dat uh, wat niet meer verder meemarcheerde... dat werd doodgeschoten, in die dodenmarsen. Ja. Ja. Dus ze hebben hem in leven gelaten. En hij vertelde dat hij... Uh, uh, dat hij uh, uh, omdat hij Duits en Nederlands sprak... Uh, uh, werd hij ingeschakeld om uh, SS'ers die als uh, gevangenen... Uh, zich voordeden als gevangenen... om op die manier te ontsnappen, om die te ontmaskeren. Oh, in dienst van de Russen? In de dunst, dienst van de Russen, ja. ja, ja. En, dan, en dan werd iemand die, dan, die dat dan deed... een, een SS-soldaat die dat deed... die werd dan standrechtelijk uh, geëxecuteerd. Dus je dus, wijst iemand, iemand aan en die is meteen dood? Ja, en ik heb hem toen ook nog uh, gevraagd... Uh, van en, uh, heb je nog die Nederlandse SS'ers... die jouw leven hebben gelaten uh, gezien? Maar dat had ik niet moeten vragen... want hij keek heel misprijzend naar me op dat... Uh, ja? dat moment, ja. Maar hij had toch zoiets gezegd van ik, ik, ik zou niet weten wat ik gedaan zou Ja, hebben. ik zou niet weten wat ik gedaan heb. Ja, ik heb het niet helemaal zo opgeschreven zoals het in werkelijkheid ging, maar hij, hij, hij werd daar heel erg ondaan van uh, toen ik dat Zijn ze het, misschien wel tegengekomen? Nou, ik denk het niet. Nee, ik denk het ja. niet. Maar dat is natuurlijk een gedachte. Kijk, overleven gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Hè. Dat gaat altijd ten koste van anderen. He, dat, dat schrijft Primo Levi ook. Ja, gaat die altijd... ook in Auschwitz gezeten? Ja, ja die zat in Monofietje, die heeft Maar ook in Auschwitz uh, gezeten. Monowitz, dat is... Dat het wordt, werkkamp. Ja. ja, dat werd Auschwitz III uh, werd dat, uh, genoemd. He, dat was een van de Auschwitz kampen. Ja. En uh, uh, die schrijft dat ook. Dat dat overleven, dat gaat altijd... Uh, dat, is een, dat, dat is altijd... Uh, met enorm veel schuldgevoel uh, gaat dat gepaard. De eerste keer dat ik hard met uh, Auschwitz werd geconfronteerd... was tijdens het voetballen. Toen keek ik als jongen, het is al een jaar of tien geweest... en dan keek ik naar eh, ADO, de graafschap. En ADO kon kampioen worden. Het was 5 mei ook nog. Eh, dus ook nog bevrijdingsdag. En eh, het sneeuwde. Het was, eh... En mijn opa die, eh, die zat de hele tijd zo naar voren te kijken. En op een gegeven moment werd er gescoord. En iedereen veerde op om te juichen. En opa die bleef zitten. En hij zei, ja, ik voel me niet lekker. En die is toen weggegaan. Toen zijn we weggegaan met de rust. Ja. En toen zeiden ze ja, voor ons zat iemand... en er zat iemand die heeft in Auschwitz gezeten... ook als dat was een medegevangene van hem. En die zaten de hele tijd naar elkaar te kijken... maar ze praten niet met elkaar. Dus het was niet zo dat ze... ja, ze konden de confrontatie konden ze niet aan. Ja. Dus, en, die, en die tekening die ik net noemde... Nou ja, en toen had ik op een gegeven moment... toen, toen, toen dat Auschwitz was natuurlijk iets, iets heel erg... Uh, ja, dat, dat, omdat daar een soort taboe op zat... was dat natuurlijk ook wel iets wat me heel erg interesseerde... en heel erg boeide, hè, want... Ja, dat moet wel heel vreselijk geweest zijn. En toen op een gegeven moment was er het Ayrgman-proces in 1963, was dat geloof ik zo'n beetje. En toen kwamen er allemaal foto's in de kranten te staan. En toen in die tijd kreeg ik ook, werd ik ook, uh, uh, uh, maakte ik ook veel tekenen, schilderijen, begon ik daar echt mee. En uh, toen heb ik een tekening van het kamp gemaakt, en die is bij mijn opa terechtgekomen. En uh, mijn opa was. Uh, die, ik moest me dus een, dat Mijn vader had het aan mijn opa gegeven. En ik moest me kort, korte tijd daarna moest ik me melden. Bij je opa. Bij opa moest ik, ja. Dat was heel nerveus. Was dat. Ik was ook helemaal heel erg op tijd. Want opa is een man van de klok. Hè, dus ik denk, ik zal maar een beetje vroeg komen. Ja. En oma, die deed open. En die zei. Oh, Hans, je bent een beetje laat hoor. Zei <laughs> dus, en dan kwam ik binnen. En dan zat hij daar achter een bureau. En dan zat hij zo'n brief te schrijven. En uh, er stond een, een, zo'n wit schoteltje met een glaasje ranja. Stond er voor me klaar. En, uh, en toen zette hij zo'n handtekening onder die brief. Las hem nog even door. En toen ineens dan. Toen zei hij, uh, ja Hans, ik ga het je nu vertellen over Auschwitz. En ik vertel het maar één keer, dus je moet heel goed luisteren. En toen heeft hij dus een verhaal over Auschwitz uh, verteld. En ja, hoe dat dan uh, min of meer gegaan is. Ook dat verhaal van die, uh, van die uh, wat ik je net vertelde. Die SS van, hoe, van die SS'ers. Van ja. Maar ook uh, allerlei andere dingen, hoe, die, hoe dat daar dan ging... En, eh, en toen haalde ik die tekening tevoorschijn. En die tekening die bestond uit een paar uh, uh, houten keetjes. Zo'n desolaat, klein, heel klein uh, dorpje eigenlijk. En een grote kale vlakte met allerlei dampen en uh, gele dampen. En een rode zon en een schoorsteen met rook en dergelijke. En uh, ja, mijn opa die, uh, die werd daar eigenlijk een beetje kwaad over, want... Uh, hij sloeg ook met zijn vlakke hand op het bureau. En hij zegt: dat, dat lijkt helemaal niet zoals jij dat hebt getekend. Dat, dat, Auschwitz, dat is veel groter. Dat is veel groter. En toen heeft hij uitgelegd uh, wat dat was. Hij zegt: Het waren allemaal fabrieken. Daar liepen overal SS'ers met honden. Alles stond achter hekken. Ik ben er wel eens uit geweest met buitencommando's en dergelijke. En ja, en toen kreeg ik dus eigenlijk een, uh, te horen hoe groot dat was. Dat dat een enorme organisatie was. Ja, en, ja en hij was echt. Echt, uh, ja, later stond ik buiten en toen begreep ik... Uh, dat, uh, later heb ik wel begrepen waarom hij kwaad was. Want hij was natuurlijk door iets groots uh, te pakken genomen. Vond hij. Was ook zo natuurlijk. En die tekening van mij die bagatelliseerde het. Hè. Kijk die, die tekening die, die gaf. Die, die, dat was eigenlijk het idee zoals men altijd over Auschwitz denkt. Hè. Dat is een, dat is een uh, oord. Dat, ligt, ja, dat is een oord. Dat ligt helemaal verscholen. Uh, hè. In dampen. Achter bomen. Geheim en dergelijke. Hè. En zo had ik het ook getekend. Maar dat is helemaal niet zo. Dat Auschwitz dat heeft uh, midden in, uh, in uh, allerlei... Uh, het lag aan de rand van de stad. En het was uh, heel, eigenlijk heel erg uh, toegankelijk. Eigenlijk, uh, ja, dat heeft helemaal niet in. Het, uh, Auschwitz het, het was stond in al... de wereld gewoon. Nou ja, Auschwitz dat was, dat was niet alleen een uh, kamp... maar dat was ook een uh, enorm project uh, was dat in 1942. Kijk, Auschwitz is een, is een heel, heel complex onderwerp. Hè? Auschwitz is niet, uh, niet eenduidig. Uh, het Auschwitz van 1940 is anders dan het Auschwitz van 1941. En meer anders dan het Auschwitz van 1942. Meer anders dan het Auschwitz dan van 1943, van 1944. Dat, ja. dat was een enorm dynamisch proces. He, over welk Auschwitz heb je het dan? Dat, er waren voortdurend, werden er nieuwe functies aan toegevoegd. Dat, werd, dat veranderde razendsnel. Ja. Ik wil nog één ding vragen, en dan gaan we door, door ja. op het, wat het was. Maar heeft Opa dat ook aan zijn andere kleinkinderen verteld? Of, of alleen aan jou? Ja, Omdat hij die heeft die het ook tekening. al aan mijn zus uh, verteld. Ja, mijn zus uh, Michal, die heeft een uh, boek geschreven. Dat heet uh, U wordt door niemand uh, verwacht. En dat ging over de thuiskomst van de uh, Nederlandse Joden. Hè, mijn opa was daar ontevreden over. Hoe die werd opgevangen? Ja, hoe die werd opgevangen. Het is zo dat de Joden kwamen terug uit die kampen. Mensen hadden geen idee wat ze hadden meegemaakt. En ze hadden zelf de oorlog meegemaakt. En ze hadden helemaal geen zin om. Hè, die wilden niet omkijken. Die wilden vooruit. Die wilden zo snel mogelijk die oorlog uh, vergeten. Ja. En, en dat is eigenlijk, uh, dat is voor, voor, die, voor veel joden die terugkwamen, is dat heel erg traumatisch geweest. Ook heel erg traumatisch was natuurlijk ook dat die dan een groot deel van, uh, van die, uh, die kampbeulen ermee wegkwamen, ermee wegleken te komen. Ja. daarom was dat Auschwitz-proces ook zo belangrijk, want toen werd dat wat minder gedempt bij mij uit, uh, uitgesproken. Dat uh, het proces heb ja. ik het he? De, over. Nou, het dat was erg belangrijk. Omdat dat toen ineens een dader uh, werd, uh, werd uh, uh, voor de rechtbank kwam. En dat was voor mijn opa was dat een enorme genoegdoening. zag ik dan. Ja. Ja. Ik wil even naar dat kamp. Want, want we gaan weer even naar Barbara. Zij, ja. zij is geboren daar. Ik, ik zeg maar even in Auschwitz. Maar dat noemen ze Auschwitz, ja, ja, ja. Want dat is de stad, zegt zij. En het Auschwitz is het museum. Hè? Museum, ja. Is het kamp. Ja, Auschwitz museum, dus jij ja. Ja, komt daar vijf keer en jullie gaan dan uh, daarover praten. Wat was haar beeld nou van dat kamp? Als oh ja. Poolse die daar vlakbij is opgegroeid. Nou ja, kijk... Om te beginnen is Auschwitz een deel van de stad. Hè? Uh, uh, zoals ik uh, langs uh, Blijdorp rijdt, uh, zo, zo rijdt zij uh, door de stad langs uh, Museum Auschwitz. Hè? Dat is een dagelijks uh, terugkerend fenomeen. Ja. Hè? Voor, uh, voor haar is Auschwitz hier en niet daar. Hè? Voor, mij, voor ons is Auschwitz daar en voor haar is het hier. En omdat ik er vaak kwam werd het voor mij ook hier. Hè? Ja. En uh, een van de eerste dingen die me opvielen, dat viel dat, was dat, dat Barbara een heel ander idee over Auschwitz had als ik. Want zij, voor haar was het een, uh, een, een, een Pools monument van de overwinning voor de overwinning van het communisme op het fascisme. Het was puur een Poolse aangelegenheid. De joden speelden daar bijna geen rol in, in Auschwitz. Dat heeft... Want er zijn ook Polen omgekomen? Er zijn... Uh, uh, Poolse joden natuurlijk, maar ook... ook... Nou, 60.000, 70 70.000 Polen zijn daarin omgekomen. Ja, voor, ja. Dit is het. voor Polen is het natuurlijk ook een enorm... Uh, het Poolse leed is daar natuurlijk... Dat, is, dat zijn substantiële aantallen, ja. Maar geen miljoen. En die miljoen die hebben ze daar ergens onder het kleed ge. Geveegd. Nou ja, het is niet zozeer dat het onder... Er was gewoon geen belangstelling voor. Kijk Dat was er in Nederland ook niet, hoor. vergis je niet. In Nederland is de belangstelling voor de, voor de, voor de Joodse tragedie... ook pas in 1962, 63, 65. Loede Jong, de bezetting. Ja. Dat, dat toen pas daalde het echt in. Hè, er waren incidenteel waren er wel eh, boeken over geschreven. Gerard Reven heeft daar eh, familie Boslovic, eh, dat ging eh, daarover. Het was al in 1947 of 1946, ja. meen ik In 1950 zijn er allemaal boeken zijn uitgekomen in Nederland. Maar echt dat het grote publiek het idee kreeg wat er zich in die kampen heeft afgespeeld, dat is pas twintig jaar na de oorlog. En dat, dat, merkwaardig genoeg was dat in Auschwitz ook zo. Ja, en, en voor de Polen was dat dus ook zo, want die Polen dachten aan, aan, aan, hun, eigen, ja, uh, dachten aan mensen. hun eigen mensen. Ja. En, en Barbara had dat beeld ook. En wat, wat hebben jullie nou precies gedaan daar al die keren dat jullie daar rondgezworven zijn en foto's gemaakt hebben en met mensen gesproken hebben? Nou ja, ja kijk, de, de, de, de, een van de eerste keren dat ik in dat, uh, dat, ik in dat museum was, uh, liep ik, uh, hadden we dat allemaal gezien. Dat, maakte, dat was natuurlijk heel erg indrukwekkend. En uh, uh, ik zag daar de, die, die, die brilletjes en die... En die, die, die, die die scheerkwasten, die koffers zag ik, die vitrines zag ik. Hè. Daar kreeg ik voor het eerst een beetje schaalgevoel. Hè. En ik vond het eigenlijk dat... Kamp, het vond ik zo wat... hoeveel mensen waren. Ja, hè, dus daar zie je ineens hoeveelheden. Hè. Maar ik vond eigenlijk dat hoe dat museum was... dat vond ik een beetje klein in verhouding tot, tot de tragedie eigenlijk. Ja, en al die dus... mensen die jullie ook gefotografeerd hebben... Hè, die daar voor de ingang gaan staan. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. armen om elkaar schouders. Uh, ja, van, uh, ja, ja. Wij zijn hier ook geweest. Of mensen ja. die tegen het hek, tegen het prikkeldraad aan gaan staan... Het en, het en, het, en zich later gaan... Ja, ja. Ja, fotograferen. Ja, dat zijn, dat is natuurlijk een, het is natuurlijk een, een toeristenfuik uh, geworden. Ja, maar even de... terugkomend op dat huis. Kijk, ik was op een gegeven moment liep ik daar die, dat, dat, dat, dat museum uit. En toen zag ik dat die architectuur zich buiten dat museum voortzette. En toen zei ik, uh, ja, maar dat hoort ook bij het kamp. En toen zei Barbara, die werd gelijk kwaad op maar Die zei, ja, professor Hans komt even over uit uh, Nederland... <laughs> om ons Polen te vertellen hoe het hier in elkaar steekt, hè? En, zo. en dat was eigenlijk naar aanleiding van het beeld... wat mijn opa, naar aanleiding van die tekening... in mijn hoofd had uh, geplant. Ge, geplant de dat de eigenlijk dus, veel, ja. veel groter is. Hè? Dus toen, toen ben ik naar buiten. En mijn vrouw is, uh, die was uh, stedenbouwkundige architecte, En die, die zag dat eigenlijk ook. En die begon ook... Gaf het schoorvoeten toe. Nou, niet direct, hoor. Dat is nog wel wat tijd overheen uh, gegaan voordat, uh, voordat dat ook bij haar indaalde. Want zij, heeft natuurlijk, zij moest natuurlijk ook haar manier waarop zij de geschiedenis heeft geleerd... moest zij natuurlijk ook uh, verwerken. Want zij heeft het op een bepaalde manier geleerd en geloofd. Zoals wij onze geschiedenis uh, geloven. Ja. En, en dan ga je dus op zoek naar de sporen van het kamp. Eigenlijk buiten het kamp, in ieder geval buiten het museum. En dan gaat het over spoorlijnen, over fabrieksgebouwen. Ja, ja. Want ja, ja, ja. Uh, het was een fabriek. Ook, voor een groot deel. Nou, uh, uh, we, zijn, uh, we zijn eerst een, een radioprogramma zijn we erover gaan maken. Hè, met, uh, met mijn zus, Michal. Die werkt bij ja. de VPRO. En... Uh, uh, toen zijn we, daarna, na aanleiding van, die, van dat radioprogramma was er iemand die maakt een film over, over over Auschwitz. Ja, maar even even nou, wat jullie, ja. want bijvoorbeeld die, die spoor, of de, zeg maar de fabriek die daar gelegen heeft. Want dat, ja. dat heeft voor een belangrijk deel dat reilen en zeilen in Auschwitz bepaald. Ja, in, dat IJ is zo, dat, ja, ja, ja, ja. Als we, als we uh, kijk, dat is een, een uh, kijk dat Auschwitz dat is uh, uh, het Auschwitz is begonnen als een, als een, als een, als een gevangenis voor ja. Polen. Dat, is een, dat was een kazerne. En uh, dat Auschwitz is pas als concentratiekamp echt gaan ontstaan... op het moment dat de IG Farben... dat is een uh, groot conglomeraat van allerlei Duitse firma's... Hè, zoals BASF, Bayer, Agva Gevaert, die zaten er allemaal chemische bij. chemische industrie. Uh, chemische industrie. Die uh, besloten om daar, een, uh, uh, om daar een enorm industriegebied te gaan bouwen. 400 hectare, 600 voetbalvelden, zeg ik er altijd bij. Want dat geeft wat meer beeld. En uh, vanaf dat moment is, uh, is dat... Uh, toen is dat bestaande kamp, het Stamlager, werd dat ook wel genoemd... Auschwitz I, dat is toen van 8000 naar 30.000 man uh, gebracht. Daar zijn allemaal nieuwe gebouwen gemaakt. Er zijn, uh, de, de bestaande gebouwen kregen een verdieping erbij. Daar is een uh, zolderverdieping opgezet. En uh, dat is om, uh, om een arbeidspotentieel in onder te brengen... om die... Om die uh, dat industriegebied Fabriek, ja. om die fabrieken te kunnen bouwen. En dat uh, is voor, voor een groot deel dus door dwangarbeiders gedaan? Door... Ja, dat is, door, dat is, dat is eigenlijk door, door de kampgevangenen is dat gebouwd. Hè. En Bierkenau is toen ook gebouwd. Dat is uh, in de ene... Ja, uh, kamp Bierkenau. Dat, dat lag aan, dat, uh, over, aan de andere kant van de spoorlijn. Uh, lag dat. Ja. En, en dan ging het zo dat... dat nou, er kwamen hele groepen, met name Joodse mensen, naartoe. En dan werd er gekeken van wie kan er nog wel werken, wie kan er niet meer werken. Nee, nee, nee dat is dat in, in eerste instantie was de bedoeling om dat met Russen te gaan uh, doen. De aanvankelijke bedoeling was om, die, om, dat, om, dat, om dat industriegebied met de stad erbij. Want als je een, de, een dermate groot industriegebied maakt... dan hoort daar ook een stad bij. Je moet dat vergelijken ja. met, uh, met Eindhoven en Philips. Hè? Ja. Dat, uh, hè, dat is daar, uh, als je zo'n enorm ja. ding opschankt, dan moet je ook een stad erbij. Dus ja. er wordt ook nog een stad gebouwd. Maar eerst ja. zouden de Russen dat doen? Ja, en aanvankelijk was de bedoeling dat de Russen dat zouden gaan bouwen... En uh, die kwamen niet, want het oostfront uh, dat, uh, dat uh, liep vast. Ja. En er kwamen veel minder Russen dan was verwacht. En uh, er gingen veel meer Duitsers onder de wapenen dan was verwacht. Dus er ontstond een enorm gebrek aan arbeidskrachten. En toen is het oog op de joden gevallen. Ja. En toen zijn ze de joden naar, naar, uh, naar Auschwitz gaan brengen. Maar de kinderen en de vrouwen ja. en de oude mensen... die werden eruit gehaald. Ja, werden er Alleen uitgehaald. de mensen die konden werken... en daar waren ja. er trouwens ook wel vrouwen bij... Uh, die werden aan het werk gezet. Ja. En die andere mensen gingen rechtstreeks... Ja, precies, ja. En als je dan in, in, uh, in Auschwitz bent... Dan, dan wordt er altijd gezegd... nou, Birkenau is het uh, vernietigingskamp. En Ik was daar op een gegeven moment... En zo gids vertelt, van ja, dit is het vernietigingskamp. En de mensen gingen, die werden uitgeselecteerd... die gingen rechtstreeks ging die naar de gaskamers. En toen dacht ik van ja, waarom zijn al die barakken er dan? He? Dus die, dat is een andere functie is dat. Dus dat, dat, dat bierkanaal waarvan gezegd wordt dat is het vernietigingskamp... dat was ook een enorm reservoir voor arbeidskrachten, bleek dat te zijn. Want Auschwitz, dat is, en dat is namelijk het, ja, een van de rare functies... Is daar of de een beetje ontluisterende functie daarvan... Maar Auschwitz was ook een uitzendbureau... Die gevangenen die werden verhuurd aan, uh, aan die bedrijven. Die kosten die ongeveer tussen de drie en de vier mark, uh, Rijksmark per gevangene per dag. En uh, die werden dan aan grote bedrijven gingen dat met 500 hoeveel, hoeveelheden van 500 tegelijk. En die, en die grote bedrijven die verhuurden ze dan weer aan hun onderaannemers voor 6 tot 8 mark per dag. Dus er ontstond een handel. enorme handel in arbeid, ontstond er ook. Dus dat, dat werd een soort uh, systeem wat zichzelf in stand hield, waar ook enorm winst mee uh, gemaakt werd. En, en wat voor sporen liggen daar dan nog? Uh, ja. wat, wat zijn jullie tegengekomen? Want er liggen ook overal nog spoorrails. Jullie hebben allemaal dingen onderzocht. Wij kwamen op een gegeven moment uh, uh, ben ik. Uh, uh, samen met Barbara zijn we het spoortje van Bierkanaal gaan volgen, want dat loopt dan er komt een spoortje uit Bierkanaal dat gaat eigenlijk naar Bierkanaal toe, maar vanuit Bierkanaal kijk je dan terug, hè, het ja. en op een gegeven moment dacht ik van ja, waar gaat dat naartoe? en dat gaat door allemaal tuinen, tuinen en, en, en, en, en, en, en akkers, en dan kom je terecht uh, om een groot veld met allemaal roestige rails en dat bleek, na de hand bleek dat de joederampen te zijn, en dat bleek eigenlijk het perron te zijn waar alle West-Europese joden zijn aangekomen en toen dacht ik, ja, hoe kan dat nou? Want wij hebben het beeld dat dat allemaal aangekomen is op het perron in Bierkanaal. Ja, zoals dus, bijvoorbeeld van de film Sophie's Choice. Sophie's Choice, ja. Sophie die komt in 1942 aan op Bierkanaal peron. En toen was het dat is eigenlijk twee jaar voordat dat perron gebouwd is. Hè. Ja. En toen uh, kreeg ik ineens het gevoel dat ik met een onderzoek uh, bezig was. Vanaf dat moment. Toen dacht je, dit klopt niet. Ja, dat klopt niet, dacht ik. Want, uh, nou, ik, ik dacht eerst, van, ik, kan dat, ik ga dat eens opzoeken in, uh, in alle boeken... die er over Auschwitz geschreven zijn. Want daar kan ik dat ongetwijfeld in vinden. Maar dat bleek ik helemaal niet te kunnen vinden. Die joederampen en het functioneren daarvan. Dat, uh, dat werd bijna niet genoemd. Dus dat hele station werd vergeven. Dat hele station dat werd niet genoemd. En jullie hebben dat getraceerd? Weet getraceerd, waar het ligt? Ja, ja, weet waar het ligt. Ja, ja. ja, ja. En we weten ook dat het in de oorlog is gebouwd. Want uh, de Polen die beschrijven het als het goederenstation van Oswinchum. En die doen net alsof dat daar sinds jaar en dag heeft gelegen. Maar dat is niet zo. Dus dat, die hele spoorwegvoorziening in Oswinchum, die is tijdens de oorlog gebouwd. En de gedachte dat, dat ze die kampen gemaakt hebben omdat daar een bestaand uh, spoorwegknooppunt was, die is niet helemaal juist. Hè? Ja. Dat is allemaal tijdens de oorlog uh, gemaakt. En, en andere sporen die jullie gevolgd hebben... Het zijn, zijn die palen van die hekken die, die, die, ja, ja, die uh, ja. boven een kromming hebben... Ja, ja, ja, die waar, waar er duizenden van zijn. Ja, ja, ja, ja. En die vind je nog steeds overal, hè? Ja, dat, zijn de, dat, is dat, dat, dat sluit aan op mijn verhaal van daarnet over, de, over uh, Auschwitz als uitzendbureau. Dat is, uh, dat, dat, er werden dus overal uh, uh, uh, kampgevangenen er er verhuurd aan bedrijven... En er was natuurlijk geen woon uh, mogelijk. Of dat was, uh, dat was niet heel erg efficiënt. Dus werden er allemaal subkampjes gebouwd. En ook fabrieken die werden omheind. Want om, om, om uh, uh, uh, uh, uh, gevangenen moesten anders door SS'ers met honden worden bewaakt. Dat kostte geld. En omheind was goedkoper. Ja. Dus uh, werden er overal werden, er, uh, werden die fabrieken werden achter hekken gezet. Achter kamphekken gezet. En betonnen palen. Betonnen palen, van die betonnen, kromen, betonnen palen. En uh, die stonden ook allemaal om subkampen, om fabrieken... om landbouwgebiedjes stonden die overal waar gevangenen werkten... die stonden achter hekken te... en dan hoefde die, maar weinig, uh, hoefde die bedrijven maar weinig SS-bewaking te betalen. Dat was goedkoper. Dus dat hele Silesie... Uh, dat werd een Bitarre, uh, lappendeken van, uh, van allemaal uh, kampen. En, en die kom je ook nog steeds tegen. En je die hebt die allemaal die foto's daar, van gemaakt... Ja, tot ja, aan een ja. tuin waar een soort poort is gemaakt ja, met ja, die palen. Ja ja, ja, ja, ja. ik kreeg op een dag... Ik, uh, reed ik er langs en toen dacht ik... ik heb hier iets gezien wat ik... Dat kan me niet voorstellen dat dat juist is wat ik gezien heb. En toen heb de auto stilgezet, ben ik weer teruggegaan. Toen bleek dat iemand een tuinpoort had gemaakt... van twee concentratiekamppalen. Nou, ja. Die had hij naar elkaar toegezet. Toen ging fotograferen ik op... fotograferen? Toen kwam een jongen die, die stormde naar buiten. en Die zei weg met die camera. En Barbara die was daar, die vond het ook wel heel naar... dat ik dat fotografeerde hoor. Want die kwam altijd op voor, de, voor het Poolse volk. Die is heel ja. patriotistisch, maar die... Ja, die begon gelijk tegen die jongen van... wat denk je wel dat je bent? en We moeten, met, we moeten Europa in. En dat met, met, met mensen als jij, weet je wat, en dergelijke. En die begon... En uh, waarom haal je dat ding niet weg? Je zet ons verschut in Europa met die, met die poort en zo. En dat is... Uh... Dat gebeurde, dat ja, want gebeurde. zij kwam natuurlijk ook door tot allerlei andere inzichten... tijdens die zoektocht die jullie maakten. Ja, Barbara die heeft natuurlijk altijd gedacht dat die fabrieken... waar haar vader uh, zijn hele leven heeft gewerkt... en waar uh, ook Primo Levi heeft... Uh, daar gaat het boek van Primo Levi mm. ook over, over die fabrieken. En die heeft altijd gedacht dat de Polen dat hebben gebouwd. Want je moet je voorstellen dat, dat toen dat Auschwitz werd... Uh, we zitten nu op de bevrijdingsdag van, uh, van, uh, van Auschwitz, 27 januari... Op 27 januari waren alle Duitsers gevlucht. De 8000 Joden die in Oswinschum hadden gewoond voor de oorlog... die waren, voor het, waren op, op 80 man vermoord. Dus er zaten daar nog 4000 Polen in een stad... die drie keer zo groot geworden was. Met een enorm industriegebied. En eh, die Polen die wilden... en het ook nog het modernste industriegebied... wat er op, in de hele wereld te vinden was. En die wilden daarmee verder. En die moesten dus... Eh, om uh, uh, um zo'n stad, om um zo'n industriegebied te laten draaien heb je 30.000 man nodig. En overal werden er mensen vandaan gehaald. Er vond daar een enorme migratie ja. uh, plaats. Maar wat vind jij nou de kern van wat jullie ontdekt hebben? Nou de kern is dat, uh, uh, dat Auschwitz eigenlijk een, uh, een uh, onderdeel is van een, uh, van een kolonisatieplan. He? Het, het, ik kwam er ja. op een gegeven moment achter dat uh, wij denken altijd dat Auschwitz daar gemaakt is om, om joden dood te maken. Nou, dat is daar natuurlijk gebeurd hoor. Want, ja, begrijp meer me, dan want ik ben geen, ja, ik ben geen Holocaust ontkenner hoor. Om even, even ter verduidelijking nog even hoor. Maar dat is ook gebeurd. Maar het is, de aanvankelijke opzet daarvan was toch anders. De, de kampen zijn daar niet gebouwd om, om, om Joden dood te hebben. De kampen zijn er gebouwd om daar, daar een, een, een, een, een streek te koloniseren. Ja. Dat is de opzet uh, geweest. En dat en is de kern? Dat is de kern geweest. En omdat daar natuurlijk dat enorme industriegebied gebouwd werd. Dat is werkelijk immens als je dat ziet. Hè? Wat daar in ja. vier jaar tijd is neergezet. En dat, hè? Hè? dat, zie, dat zie je als we jullie ja. boek bekijken. Hè? Want er ja. zijn ongelooflijk veel foto's in. Ook, ja. ook hele oude foto's trouwens. Ja. Maar ook heel veel foto's die je zelf gemaakt hebt. Over de sporen die daar nog zijn. Kaarten zijn er te zien in het boek. Foto's van, van mensen. Ook SS'ers die dan uh, met vakantie gaan. In dat hoe heet het? Uh, ik denk Huute uh, Soletal. Sola, hute, sola, sola, hute, ja. hute Soletal, ja, is dat. Ja. Waar, waar, waar Barbara ook met vakantie riep, ja, bleek. Ja. Dus een vakantieplek van, van de SS's, waar ze even bijkwamen van het selecteren van joden die mochten gaan werken of die de gastkamers in ja, gingen. Ja, ja, ja, ja, het ja, ja. Afranselen van ja, mensen. Ja, ja. Na, na zo'n week had je wel een weekendje rust nodig. Ja, ja. ja, ja, ja. Ik, maar je, ik bedoel, je ontkent het absoluut niet. Wat ik, ik me het af te vragen, als je daar zes jaar door, doorheen loopt en die verhalen die je hoort van mensen. En die, nou ja, die gruwelijke kijk, dingen die je moet beschrijven. Die die je, op die solar ja, maar ik wil even die vraag stellen. Want Wat doet ja. dat dan als je daar zo lang mee bezig bent? Nou, het, maar, is, het is wel zo dat, uh, dat ik had wel uh, uh, op de, op de jodenrampen, toen ik door dat veld, dat is dan een veld met, met roestige rails en dergelijke... dat vond ik wel ijzingwekkend, vond ik dat, ja. Dat vond ik een absoluut ijzingwekkende. Daar voelde ik me heel erg onrustig. Omdat daar al die mensen aangekomen waren. En die liepen dan in lange rij het kamp in. Ja, dat ligt op ongeveer een kilometer van het Kambierkanaal af. En die moesten dan nog een weglopen naar dat kamp toe. Maar het besef dat daar. en dat daar die natuur over die rails heen gegroeid is. Overal struiken, bomen erop. En dan zie je tussen die. Tussen die, tussen die, dan zie je die rails. Dan zie je toch wel een, een, een echt een over... Kijk, als je door die kampen loopt... dat is allemaal gecultiveerd. Dat is ja. allemaal bijgehouden. Hè? Dus daar zit je toch eigenlijk, eigenlijk naar een soort decor te kijken. Als jij, als jij, in, een, als jij in, in Auschwitz bent... en je kijkt naar die vitrines met, uh, met al die koffers... dan zie je wel de grote hoeveelheid. zie je dan En dat, je krijgt wel schaalgevoel. Maar tegelijkertijd zag ik ook... dat ze daar die, die barak voor hebben moeten verbouwen. Hè? Dus je kijkt ook naar iets wat niet meer origineel is hè? wat verbouwd is. Ja, en dat maar als je er dan... omheen kijkt dan is het er nog zoals het daar ooit lag. Nou dat dat die die daar die die die kampen die zijn die museumkampen die zijn behoorlijk zijn die vervormd. Ja, neem ik bedoel eromheen. Dan, dan, dan, dan ja, zie je die spoorrails je dan, liggen ja, en er groeit van ja, alles overheen. Is, ja, en dat is dat zijn de resten zijn dat. En dan ben je daar en dan hoor je dus in de verte hoor je nog die treinen, want dat al die treinen lopen daar nog. En dan, dat is echt ijzingwekkend. Maar dring, dringen die verhalen van die mensen... Hè? bijvoorbeeld, je beschrijft iets van Primo Leven. die heeft het dan ja, over ja, mensen ja. die elkaar iets te lang, langdurig kussen... en iets te lang ja. over het afscheid doen... en die helemaal met elkaar geramd worden. Ja, Al die ja, ja. gruwelijke dingen over kinderen en ja, ouderen. Ja, allemaal... ja, ja, ja, ja, ja. Hoe je dat nog? drinkt dat nog tot je ja, door? Ja, ja, ja. ja, ja. Is dat, daar krijg ik wel voorstellingen van als ik daar ben. Dan krijg ik wel... Uh, kijk, Ik ben beeldend kunstenaar, dus ik, ik vertaal alles wat ik hoor en lees... Of vertaal ik ook in beeld. Maar, maar je en, schrijft en praat er vrij luchtig over nog. Ja kijk, ja, kijk... Oorlogsfotografen die fotograferen ook door. Hè? Ja. Ik, kan, ik kan daar niet... Ik moet wel gewoon die foto kunnen maken. En ik moet er wel over kunnen schrijven. En ik moet het wel, om het op te kunnen schrijven... moet ik het ook rationaliseren. Hè? Maar ik heb daar bijvoorbeeld... Uh, ja, ik kwam op een gegeven moment uh, kwam ik bij mijn vrouw en die vertelt uh, dat ze aan het einde van de. die zit naast de joederamp heeft daar een bloementuin. En die vertelt dat ze van Joodse bezoekers op dat donder kreeg... omdat ze daar een bloementuin uh, had. Weet, en die zei, ze, weet u wel wat er hier gebeurd is? En die vertelde van, ja, overal zijn er hier dingen gebeurd. Overal liggen mensen hier in de grond. Ja, als He? je je schop erin zit ja, dan, dan, en je hem omhoog dan... En toen dacht ik ineens, toen stond ik daar en toen dacht ik ineens... Uh, ja, dat, er zijn hier een miljoen mensen zijn hier verbrand. Wat, wat blijft er over van een mens als je hem verbrandt? En toen ben ik vanuit Auschwitz, met de mobiele telefoon... heb ik onmiddellijk naar eerst gevraagd naar het nummer. Toen ben ik naar Crematorium eh, Hofwijk in Rotterdam heb ik gebeld. En toen heb ik gevraagd hoeveel blijft er over van een mens eh, als je die verbrandt? En toen bleek dat dat 3,5 kilo was. Ja. Dat vond ik toch nog weer veel. Is... En dan malen miljoen. Ja. En waar laat je dat? Hè? Waar laat je die dingen? En... En toen, toen eigenlijk die mevrouw die, die, die, die, die verklapte een, een, een publiek geheim. En die, uh, uh, dat ligt daar overal. Dat Alde... ligt daar, overal ligt het daar ja, Nou, het hele boek staat vol met dit soort verhalen. Dus zeg je nog even de titel? Uh, uh, Auschwitz als Ja, precies. Ja. Dat laatste woord met name. Hans Citroen, Barbara Starzinska. Die hebben het samengeschreven. Hans, blijf zitten, want... Uh, we gaan zo doorpraten ook met luisteraars. En dan, dan gaan we het hebben over uh, reizen maken door de geschiedenis. Wat jij dus in Auschwitz gedaan uur hebt. Voorbij, uh... ja, die, ja, die drie kwartier is, is ja, al voorbij. Ongelofelijk, ongelofelijk. En ik wil weten of mensen dat ook wel eens gedaan hebben. Misschien wel een reis hebben gemaakt door de geschiedenis van hun eigen familie. Uh, dan willen we graag uw verhalen ho horen. Hans Citroen blijft ook zitten en komt ja. ook, blijft ook meepraten. Gaat ook nog meer over zijn eigen ervaringen vertellen. 0800-121 als u wilt bellen. Als u wilt mailen, casaluna.ncv.nl. En als we twi twitteren, uh, hashtag Casaluna. Wij gaan uh, plaatsmaken voor het hoorspel Het Bureau. En dan zijn we om twee minuten over één dus weer terug met Hans Citroen. En er uh, ja, was nog zoveel meer te bedenken. Nou, we, we gaan het er nog wel een beetje over hebben zometeen ook, Hans. Maar uh, het is een heel indrukwekkend boek. En ik... Uh, ik vind het mooi dat je er in ieder geval dit uur ja. al over hebt willen vertellen. En zometeen komt er dus nog meer. 0800 1121 als u wilt bellen. En wij zijn er dus weer om twee over overheen. Nu Het Bureau. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen Ontzettend. vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 1, aflevering zestig, 1963. Het is hier mythus. Gebruik dat woord wel vaker. Ik zou dat niet zo durven. Ik heb geleerd dat het een vloek is. En, en wat doe jij nu eigenlijk op het ogenblik? Ik ben bezig aan het commentaar bij de kaart van de waterschrik. Waterschrik? Wat, wat moet ik me daar nu even voorstellen? Ik dacht dat je met kabouters bezig was. Met de nageboorte van het paard. O, oh, ja. De worden van het paard, waar Anton nog zo tegen was. En, en, en, en waarom doe je dat nu niet meer? Omdat ik daarmee klaar ben. Oh, en wat is daar nu uitgekomen? Niks. Viermaal kip. Ik heb natuurlijk wel een cultuurgrens ontdekt. Aan de ene kant ophangen, aan de andere kant begraven, maar... Ik kan hem met geen mogelijkheid dateren. Nou, dan dateer je hem toch niet? Nee, dat heb ik dan ook niet gedaan. <lacht> Ziet er lekker uit. Maar waarom wil je hem nou met alle geweld dateren? Dat is toch zonde van je tijd. Waarom, waarom doe je niet iets waarvan je een bestseller kunt maken? Dat is mijn opdracht niet. Dan verander je je opdracht. Kunnen je, je toch niet dwingen om iets te doen dat niet kan? Anton vindt alles goed. Wel veel, maar niet alles. Als hij een bestseller maakt, dan ben jij al lang tevreden. Maar die bestseller moet dan wel de atlas zijn. Ah. Ja. Oh. Oh. Oh. Juist. Na dit gesprek had het ook de nageboorte van een paard kunnen zijn. En dat was erger geweest. Hier is je tip terug. Ik wist niet... Dat je ook nog goed kon mikken. Oh. Maar, hoe, maar hoe moet dat nou? Het is jammer dat ik mijn servet nog niet voor had. Dat is een goede les. Ik zal het maar even uitspoelen. Eten jullie intussen vooral door? Oh. Oké, okay, dat voor elkaar. Ik weet niet, het schot zo onder mijn vork vandaan. Oh, hotte, hotte, hotte. Als je erop uit was geweest, was het je niet gelukt. Zo. Oh. Toen ik hier naartoe liep, verheugde ik me al op mijn kip. Oh. Ik hoop dat die van jullie ook zo goed is. Zijn die vlekken eruit gegaan? Als het pak gestoomd is, zie je er niets meer van. Maar dan betaal ik het stomen. Dat hoeft dus niet, want ik moest het toch al laten stomen. Waar zullen wij een dronk op uitbrengen? Uh. Oh, ik, uh, ik stel voor op de kip. Op de kip. Want ik geloof niet dat ik nog ooit zo'n goede kip gegeten heb. Dag Kees. Dag meneer Koning. Dag Annegien. Dag Heidi. Dag meneer Koning. Dag Maarten. Hoe gaat het hier nu? Goed hoor. Beter dan het was, in ieder geval. Ik zou juffrouw Bavelaar vragen of jullie bureaulampen kunnen krijgen. Mogen we eigenlijk ook iets vragen? Tuurlijk. Wat doen we nu eigenlijk? Wat jullie doen. Annegien brengt de verhalen die binnenkomen op fiches. Kees, de gegevens van lijst 21 over volksgeneeskunde. En uh, jij, die van lijst 1... Ja, nogal wie dus. Maar wat heeft het nou voor zin om al die gegevens nog eens over te schrijven... en in een kaartsysteem te stoppen? Dat kost toch ontzettend veel geld? Ja, dat kost veel geld. Nou, wat is daar de zin van? Dat begrijp ik niet. Ze staan daar toch goed op die lijsten? Waarom doen we dat? Dat weet ik niet, hoor. Ik kan me ook niet schenen. We maken een atlas. In die atlas komen kaarten... waarop je de verspreiding van allerlei verschijnselen kunt zien... De gegevens daarvoor komen uit allerlei bronnen. Vragenlijsten, verhalen, literatuur, knipsels en ga maar door. En omdat je onmogelijk van tevoren kunt zeggen welke verschijnselen een interessante verspreiding hebben. en je ook niet elke keer al die bronnen kunt doornemen. brengen we alle gegevens die we tegenkomen stelselmatig op trefwoord bij elkaar. Als je dan wilt weten of een kaart zin heeft, hoef je alleen nog maar in het kaartsysteem te kijken. En wanneer heeft zo'n kaart dan zin? Wanneer er een cultuurgrens opstaat. Wat is dat? Een cultuurgrens? Ja, ik vraag maar hoor. Nou, ik wil gewoon weten waar ik nou eigenlijk mee bezig ben. Ik je een voorbeeld geven. Een ogenblik. Ik heb nou een studentassistent die wil weten wat de zin is van de atlas. Dat is toch niet zo moeilijk? Nou, eenvoudig is anders. Het is gewoon voor de wetenschap. Ja, de wetenschap. Ik ben bang dat dat geen argument is dan hoort ze hier niet. Wie is het? Heidi Bruhl. Dit is de kaart van de nageboorte van het paard en dit is voor jou. Wat ik ga zeggen staat daarin. Als je goed kijkt, dan zie je hier een grens. Zie je dat? Nee. Je moet op dit teken letten. Aan de ene kant komt het wel voor en de andere niet. Bijna niet. Ja, ja, ik geloof dat ik het zie. De mensen hier hingen of hangen hem dus wel op... de mensen daar niet. Dat is een cultuurgrens. En wat zegt dat nou? Het zijn toch zeker dezelfde mensen? Nu. Maar misschien heeft hij vroeger een politieke of een religieuze... of een etnische grens gelopen, dat, dat weet je niet. En wanneer weet je dat dan wel? Als je dezelfde grens ook bij andere verschijnselen vindt. Maar die hebt u nog niet gevonden. Nee, we hebben pas twee cultuurgrenzen gevonden. De andere loopt hier. Die heeft Van Hammen gevonden. Maar die moet dus uit een andere tijd zijn. En al die andere gegevens dan? Stoppen we die dan voor niks in het kaartsysteem? We moeten toch ook inlichtingen geven? We krijgen wel honderd verzoeken om inlichtingen per jaar. Ik zou maar geen raad weten als ik geen kaartsysteem had. Want uit mijn hoofd weet ik niets. Het is dus ook een soort woordenboek. Ja, het is een soort woordenboek. Nee, dan begrijp ik het. Heeft het dan wel zin? Nou, natuurlijk heeft het dan zin. Een woordenboek. Dat heeft toch altijd zin? Goed. Wanneer komt dat kind nu? Volgende maand. En hoe lang wil je nog blijven werken? Tot eind van de maand. Dan zal ik langzamerhand eens een ander gaan zoeken. En wat is de zin? De zin is dat het kaartsysteem een woordenboek is. Dat is niet zo'n gek idee. Dat had ik zelf kunnen verzinnen. Je hoeft niet te kloppen. Dat wist ik niet. Ik hoorde dat u iemand zoekt. En ik denk dat mijn vriend hier wel wil komen werken. Hoe heet hij? Ad Muller. Laat hem maar eens komen. Is dat je vrouw Brühl? Ja. Is ze alles aan mij voorgesteld? Ja, natuurlijk. Ik kan het me niet herinneren. Maar ik word oud. Ze lijkt een beetje op mevrouw Haan, vind je dit? Misschien dat u zich haar daarom niet herinnert. Dat zou best skudden. Ik zou er maar voorzichtig mee zijn. Je kunt beter jongens aanstellen. Hoe gaat het eigenlijk met die Stoutjestijk? Is die al begonnen aan zijn proefschrift? Ik heb er vannacht nog eens over nagedacht. Maar zullen wij niet samen dat woordenboek maken? Het is nog lang niet klaar. Hoe lang duurt het dan nog? Jaren. Waarom jaren? Zoiets hoeft toch geen jaren te duren? Alleen het invoeren van de gegevens uit de vragenlijsten duurt al jaren. En dan nog die uit de literatuur en uit het knipselarchief. Zoveel werk is dat toch niet? We hebben 35.000 lijst in huis. Dat we zeggen, 20 gegevens per lijst, dat is aan de lage kant. Dat is 700.000 fiches. Meer dan 35 fiches per uur tikt iemand niet. Dat wordt dus 20.000 uur. Een week heeft 40 uur, dat is 5.000 weken. Een jaar heeft 50 weken, dat is 100 jaar. Stel dat we er met z'n vijven aan werken... dan zijn we alleen daarmee al 20 jaar bezig. En dan komt er nog ieder jaar een lijst bij. Maar we zouden toch vast met de A kunnen beginnen... Jij bent altijd zo zwaar op de hand. Ik zou mijn vriend toch meebrengen? Nou, hier is hij. Verder kun je het zelf wel? Ad Muller. Koning. Ik heb gehoord dat u een woordenboek maakt. Ik wil daar wel aan meewerken. Ik zal u eerst aan meneer Beerta voorstellen. Dit is meneer Muller. De vriend van juffrouw Bruel. Zegt u maar Ad, hoor. Van Adriaan. Adrianus. Betekent dat dat je Rooms bent? Voor zover ik weet niet. Zoiets weet je toch? Nee, ik ben niet Rooms. En je studeert? Duits. Duits? Waarom Duits? Omdat ik dat een mooie taal vind. Dat vind ik ook. Vindt u dat ook? Waarom zou ik dat niet vinden? Omdat bijna niemand dat vindt. Duits is voor mij de taal van Rielke en Stefan George. Ken je die? Jawel. En hoe vind je die? Beetje zacht. Ja. Maar het kan mij nooit zacht genoeg zijn. De zachte krachten zullen zeker winnen in het end. Ken je Henriette Roland Holst? Alleen van gehoord. Dan zal ik je eens iets van haar laten lezen. Als meneer Koning je hebben wil, tenminste. Want die is niet gemakkelijk. Hij zou het werk van Annegene Ansing kunnen doen. Dat lijkt me een goed idee. Maak jij hem dan verder maar wegwijs. Dat is dat woordenboek waar hij die over verteld heeft. En wanneer is dat nou klaar? Tegen de tijd dat ik met pensioen ga. Dat schrik je niet af? Nee, tegendeel. Het lijkt me heerlijk om aan iets groots te werken. Meneer Koning is wel eens wat zwaar op de hand. Maar dit keer niet. Volgens de eerste berichten is de Amerikaanse president zeer ernstig gewond...